Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verdachte van de aanslag op de Kerstmarkt in Maagdenburg is vaker in aanraking geweest met justitie. In 2013 dreigde hij met een aanslag. De Duitse justitie bevestigt een bericht daarover van Der Spiegel. De verdachte had als medisch student een conflict met een Duitse artsenorganisatie over examenresultaten. Hij dreigde met een aanslag zoals die op de marathon in Boston. Hij kreeg daarvoor een geldboete. Ook later in 2013 en 2014 dreigde hij met geweld en kwam hij met beledigingen. Vrijdagavond reed een auto in op het publiek op de kerstmarkt in Magdenburg. Er vielen vijf doden, 200 mensen raakten gewond. De jongen van zeven die vanochtend zwaargewond raakt op een indoor kartbaan in het Limburgse Swalmen komt uit Overijssel. Het was een ongeluk met een minibike, een kleine motorfiets, zegt het bedrijf. Na het ongeval werd de jongen met een ambulance en een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht in Maastricht. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De arbeidsinspectie is bezig met een onderzoek. In een woonhuis in Breda heeft de politie een drugslab ontdekt. In de schuur werd amfetamine gemaakt. De politie vond spullen en chemicaliën en ook drugs. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek loopt nog. Over het drugsloop in Breda was een tip binnengekomen via meldmisdaad anoniem. PSV heeft in de laatste speelronde van dit jaar in de eredivisie de topper tegen Feyenoord gewonnen. In Eindhoven werd het 3-0 voor de koploper. De Mexicaan Lozano speelde zijn laatste wedstrijd voor PSV... En vertrekt in de winterstop naar de Amerikaanse competitie. FC Utrecht ging in eigen huis met 2-5 onderuit tegen Fortuna Sittard. Die ploeg werd eerder deze week in de beker nog uitgeschakeld door een amateurclub. Eerder vanmiddag won Ajax moeizaam met 2-0 bij Sparta in Rotterdam. Het weer verspreidt over het land buien, soms met hagel en onweer en een stevige westenwind. Op morgen wisselend bewolkt en af en toe een bui en dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen knoop het Oudrijen en Maarsen staat 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu jouw keuze ZFM. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Burgemeester Jos Wiene kwam deze week met een video op social media... waarin hij jongeren, maar ook hun ouders... de gevaren van illegaal vuurwerk op het hart drukt. Deze waarschuwing staat niet op zichzelf... en is voor burgemeester Wiene relevanter dan ooit... na een dodelijk ongeluk vorig jaar... als gevolg van het afsteken van zwaar explosief vuurwerk. Burgemeester Wiene, goede avond. Goedenavond. Elk jaar zo rond december is het steeds... Ja, zijn het steeds dezelfde waarschuwingen? Pas op met vuurwerk. Waarom lijkt het na al die jaren dat die boodschap maar niet aankomt? Ja, ik, ik denk zelf dat het iets te maken heeft met ook de fascinatie... die veel, vooral jongeren, maar ook anderen hebben met vuurwerk... en de associatie met uh, het oud en nieuw, zo van dat hoort erbij. En ja, dan weet je dat er risico bij zit, maar je hebt denk ik, een soort natuurlijke neiging om te denken... ach, dat overkomt mij niet, ik doe wel voorzichtig. Uh, ja, uh, en dat is uh, eigenlijk heel tragisch. Want er gaat, ieder jaar zijn er uh, ongelukken. Uh, soms kost het ledematen, een hand, een oog. Uh, ieder jaar opnieuw. Uh, en soms zijn er dodelijke ongelukken. En dat heb ik nu twee keer meegemaakt. En dat is zo ingrijpend. En je ziet het verdriet van de mensen, de totale verbijstering... Uh, Iets wat zo leuk zou moeten zijn, eindigt in een nachtmerrie. En ik denk, ik wil dat toch zeggen. Uh, ik weet ook wel dat niet iedereen meteen denkt, oh jongens, dat laten we toch maar niet doen. Maar ook al zijn er maar een paar die uh, denken van ja, het is misschien toch wel erg onverstandig. Dan uh, is het al zinvol. En er komt nog een tweede ding bij. En dat is dat uh, in toenemende mate, dat knalvuurwerk, uh, dat is zo explosief geworden. ...dat het echt bommen zijn. En uh, het komt regelmatig voor... ...dat dat gegooid wordt naar anderen. Uh, sensatie zoeken. Uh, politie uh, op die manier... Uh, ja, ...uitdagen... Maar het is echt zo gevaarlijk. Uh, je kunt daar dus inderdaad ledematen door verliezen als, uh, als dat naar je toe gegooid wordt. En het is verkeerd. Je kan er blijvende gehoorschade aan uh, oplopen. En in de meest extreme gevallen kan het ook dodelijk zijn. En ik vind het echt: dit moet gewoon leiden tot bezinning. En daarom dacht ik: ik ga dat toch zeggen. Want. Uh, als je het dan niet voor jezelf doet, realiseer je dan dat het echt onverantwoord is, want ook anderen kunnen slachtoffer worden. Nou hebben we natuurlijk in Haarlem, maar ook in heel veel meer gemeenten in Nederland, nog niet allemaal, hebben we een vuurwerkverbod. Maar maakt dat uiteindelijk verschil? Het lijkt dus niet zo. Nou, nee, zeker niet dat er niet ook illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Um, dat mag sowieso niet. Uh, dat is verboden. Di dit soort vuurwerk is verboden. Maar desondanks uh, wordt het besteld en wordt het gebruikt. Overigens ook heel vaak door criminelen. Uh, of voor criminele doeleinden. Bijvoorbeeld om bij uh, een huis een deur uit te blazen. Uh, ramen kapot te blazen. Maar soms vallen daar ook hele ernstige slachtoffers of uh, gewonden. Um, dus het, het, het, het, het zijn gewoon bommen. Uh, en die bommen gaan inderdaad dan ook uitnodigen tot crimineel gebruik. Nou, terug naar uw vraag. De vraag was van, ja, heeft het wel zin? Want het is al verboden en toch doen mensen het. Um, wij merken in Haarlem wel dat het lijkt alsof het ietsje minder is geworden. Er is wat minder afval... Uh, dus nou ja, laten we hopen dat het een, een, een langzaam maar zeker doordringt van we moeten uh, dit niet meer doen. Um, en de politie handhaaft erop, maar dat is knap lastig. Um, maar los daarvan, los van het algemene vuurwerkgebruik en alles wat je daarvan kunt zeggen... Uh, is dit soort vuurwerk, die uh, bommen zal ik maar zeggen... Um, ja, daar moeten we echt vanaf. En, en die strijd moeten we nog los van het feit dat we geen vuurwerk moeten afsteken... moeten we die strijd ook voeren. Mensen duidelijk maken, je moet hier niks mee te maken willen hebben. De enigen die dit soort spul gebruikt zijn criminelen. Ja, dat hebben we natuurlijk uh, net gezien, en, uh, dat we natuurlijk net gezien in, in Den Haag ook. Um, u heeft nu een video geplaatst op social media om zowel jongeren als hun ouders te waarschuwen... Is ja. dit de belangrijkste en de voornaamste manier om jongeren te bereiken, social media? Nou, het is in ieder geval een van de meest... Uh, ja, wat zal ik zeggen. Je weet gewoon dat social media een enorme rol spelen in de samenleving. En zeker voor jongeren. Dus als je ze wil bereiken, is dit zeker een, uh, een belangrijke mogelijkheid. En ik merk het ook. Want uh, als ik zie hoe vaak die, uh, dat bericht bekeken is... Dat is echt vele malen vaker dan uh, eigenlijk praktisch alle andere berichten die, uh, die je plaatst. Dus dit bereikt wel veel meer mensen dan je normaal gesproken bereikt met zo'n bericht. Uh, dat maakt mij duidelijk dat er ook echt een deel van de samenleving is die dit uh, oppakt. En uh, ja, daar gaan we mee door. Dit is niet het enige. Uh, wij zullen ook op andere manieren wel uh, kijken van wanneer kunnen we dingen aan de orde stellen. U belt nu, uh, dus dan uh, is uh, de radio die het uh, oppakt... Um, soms pakken kranten de berichten op. Uh, dus wij kijken naar mogelijkheden om erover uh, te spreken en mensen te waarschuwen. Ja. Um, nou zal zo'n video in zijn eentje niet het verschil gaan maken. U zei het al aan het begin. Hè? Er is iets magisch kennelijk voor heel veel mensen überhaupt aan dat geluid, het vuurwerk. Um, hoe krijgen we uiteindelijk een kentering? Um. Hierin. Nou, ik merk, ik merk zelf uh, dat de discussie daarover dat die, uh, enorm is toegenomen. Ik weet dat uh, vroeger, en uh, nou, dan praten we echt over jaren geleden, dan zei mijn moeder wel eens van nou, nou het is toch wat al dat geld. Dus dan was dat vooral, uh, is dit niet eigenlijk uh, geld weg? Uh. En dan heeft u het over vuurwerk in het algemeen? Ja, dat ging over uw werk in het algemeen. En wat ik nu merk, dat is dat um, die discussie... die is echt steeds breder aan het worden. En dan gaat het niet meer alleen over... Uh, is dit nou een goed gebruik van uh, geld? Dat gaat iedereen uiteindelijk zelf over. Maar het is slecht voor het milieu, het is niet duurzaam, uh, het heeft enorme gevolgen voor uh, de hoeveelheid fijnstof, uh, uh, voor de gezondheid is het niet goed. Er zijn grote risico's, want het vuurwerk is steeds gevaarlijker geworden en uh, ja, dat levert dus ook slachtoffers op. Um, er is uh, een veel meer bewustzijn dat het vuurwerk, zeker die knallen ook, uh, leiden tot enorme schrik bij uh, huisdieren... Uh, er is een categorie mensen die er zelf ook heel erg uh, negatief op reageert, die, die voortdurend angstig zijn. Uh, al met al merk ik gewoon dat waar vroeger het toch iets van zat, uh, het steeds meer een discussie wordt van ja jongens, dit kan toch eigenlijk niet, daar komen die verboden vandaan. Um, dus ik ga ervan uit dat langzaam maar zeker toch de maatschappelijke weerstand groter wordt dan de fascinatie. Uh, ik heb zelf uh, jarenlang in, uh, in het Verenigd Koninkrijk gewoond. Daar wordt vanuit de verschillende councils uh, vuurwerkevenementen georganiseerd en afgestoken. Waar dan iedereen van kan genieten. Uh, op een veilige afstand. Um, absoluut. Ik heb nog nooit een buurman gezien die vuurwerk daar afstak. Is dat iets wat u in Nederland dan zou toejuichen? Dat we op die manier met z'n allen oud en nieuw vieren? Nou, op dit moment denk ik dat het niet zoveel verschil gaat maken. Je ziet sommige gemeenten die doen dat. Die bieden een alternatief door zelf vuurwerk af te steken op een bepaalde plek. Maar desondanks wordt er heel veel vuurwerk afgestoken. Het gaat om de sensatie van de mensen die het afsteken. Die ja. traditie die is bij ons ontstaan. Dus ik denk alleen nu zelf een vuurwerkshow gaan doen... in de hoop dat mensen dan zeggen... oh, er is al vuurwerk, dan hoef ik het niet meer te doen... Dat lijkt mij niet zo um, succesvol. Uh, althans, de kans dat dat gaat leiden tot veel minder vuurwerkgebruik is klein. Um, Daarvoor ja, maar zit het ook dus te veel ingeworteld in onze ja. tradities. Ja, ja. ja en, en vooral ook in het feit dat mensen dat juist zo leuk vinden om het zelf te doen... Uh, nou, ik denk wel dat naarmate dus die discussie doorgaat en de weerstand tegen de nadelen toeneemt, dat er een moment komt dat je zegt: joh, we gaan die kant uit en steeds strakker worden om niet dat individueel zelf afsteken te supporten of nog mogelijk te maken. Nou, als dan de verkoop van vuurwerk stopt, van consumentenvuurwerk, als we in Europees verband voor elkaar krijgen, want daar zijn we heel druk mee bezig dat je niet meer uh, in Polen, in Italië, vuurwerk kunt bestellen. Dat idioot, gevaarlijke vuurwerk, uh, zonder dat dat uh, uh, uh, nou, uh, beletselen kent. Uh, ja, Dan laat je het komen per post. Dat gebeurt heel vaak. Uh, of je iemand neemt mee. Uh, en dan heb je het. Nou, Als de verkrijgbaarheid dus veel minder wordt omdat het niet meer vrij verhandelbaar is, eh, omdat ook in die landen het aangepakt gaat worden... dan denk ik dat we langzaam maar zeker in de situatie komen dat we de discussie kunnen voeren van... is het niet interessant om een andere traditie te starten? Uh, of dat nou een droneshow is, een lasershow, uh, misschien een centraal vuurwerk. Um, maar op dit moment denk ik dat we zover nog niet zijn. En u zei het al uh, op uw Instagram account waar uh, deze video te bekijken is. De eerste knallen heeft u al gehoord uh, voor de komende weken. Maakt u zich uh, de zorgen, ondanks uw uh, goed, goed bedoelde en uh, essentiële video? Nou, zeker. Ik denk dat het risico bestaat... Uh, wat er vorig jaar gebeurde, zou opnieuw kunnen gebeuren. En uh, uh, ja, ik, ik vind het echt verschrikkelijk. Je zou kunnen zeggen: Ja, jongens, je neemt dat risico. Maar dit gun je niemand. Het is echt zo verschrikkelijk. Ik heb een andere keer ook een vuurwerkdode meegemaakt. Dat ook zelf gezien. Het is zo dramatisch. Uh, een gezicht, een, een hoofd, wat volkomen, ja nou, ik, ik ga er ook niet eens over het, uh, uitweiden. Maar het is, het is echt verschrikkelijk. En dan denk ik van mensen, alsjeblieft, gebruik je verstand, blijf gewoon van dat rotspul af. Um, en als je dan vuurwerk afsteekt, uh, in Haarlem mag het niet, doe het niet. Uh, en als je het wel doet, uh, hou het bij het vuurwerk, wat in ieder geval legaal is, en niet uh, dit levensgevaarlijke spul. Burgmeester Jos Wiene, laten we hopen op een hele veilige afsluiting van 2024. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Yes, Suzanne takes her down. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you've got no love to give her, then she gets you. The river answer that you both always...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 Ik zie dat dan wel zo voor me. Hoe lang heeft hij daar dan gelegen? In die kou op 2 december? Op die kasseien? Heeft hij daar door een longontsteking gekregen? Of was hij gewoon al ziek? En heeft hij nog gewoon opgetreden? En is hij uiteindelijk toch echt aan een longontsteking daarover gelegen? Hoop overlegen? je dat ooit nog zo weten te komen? Dat, dat wil ik allemaal. Lastig. Ja, ik wil ook graag nog uh, naar Dendemonde. Naar de archieven. In de archieven. Ja, ik heb wel daar al connecties. Alleen okay. je moet betalen. Om, uh, oh ja? Oh ja. Uh, zeg maar... Uh,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 we hebben ook ideeën hoe we dat willen gaan doen. Ja, uh, ja het, is, het blijft natuurlijk een soort van... En het blijft een beetje hangen, omdat er geen geld is. Ja, dat is, weet je wel. ja want je wilt het ook goed doen. Kijk, je kan ja. een iPhone en uh, een gewone normale camera... kun je best wel mooie dingen neerzetten. Ja. Maar je wilt dan ook meteen goed doen. Ja. Want we zouden het dan willen vertonen echt in een bioscoopzaal. Precies, ja. dat was het Niet dat het zeg maar door het hele land gaat, maar... Nee.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 Die is net iets groter huh. dan dit allerechte jasje. Ja, je ja. ziet ook een beetje slijtageplekken. Ja. Je ziet dat het een heel luxe stof is. Ja, dus het was toen je het eigenlijk... in je handen had, nou, wat dacht je toen: bingo, waar mocht je het niet in, mag... mocht je niet in je handen nee, nemen? Nee, nee, nee. Dat... Maar toen ja. je het zag, dacht ja. je van, oh, dit is. Nou, gewoon... toen dacht ik: ja, oh. dat staat ook in het telegraaf. Dit dit Bij kun je even niet <laughs> nee. komen. Nee. Ja. Ik wou eigenlijk nog even aan ruiken. Ik ja. denk: ja, misschien had hij wel een hele goede aftershave. <laughs> ja, ja, want, ja.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 superleuk leuk vindt. Ja, ja, Hartstikke leuk. Maar ik lees dat het geraamd uh, op een ja. gegeven moment geveild is uh, in een zaal boven het kabinet des Konings en het Binnenhof. Er ja. zijn daar geen archieven van. Uh... Ja, dus die uh, veilingboeken ja. van Hendrik Zoon... Ja. Daar ben ik nog naar op zoek. Ik heb er heel veel gezien in het Boerhaven. Die moeten er toch nog zijn. Maar uh, dan moet je denk ik naar weer een archief bij, uh, bij, archief? De, bij het Binnenhof uh -huh. of het Koninklijk Archief.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 Uh, ze gaan nu kijken of het inpast in het programma. Ja, ja, ja. Ze vonden het heel interessant en een heel mooi verhaal. Ja. Dus wie weet, ben ik uh, op tv? Nou, ben je en, uh, uh, een BN-netje, word BN je dan? Ja, nou ja, Voord, ja, anders niet. Voordat BZ, je het weet, sta je in de story. Van BZ naar BN, leuk hoor. Van BZ naar BN. Maar goed, als het op uh, nationale televisie komt, dan heb je inderdaad ja. kans dat de mensen uh, denken van, hé, hey, dat weet ik ook nog niet ja. Of dan ga je ja. mij mail opzoeken? Of, uh, of betaal, helpen met een filmmarkt. Of ik betaal, uh, ik betaal uh, de reis naar Dendermonde en alles erop en eraan. Ik Geweldig. Dat Ja. Ja, dat ja je bent niet. Dat kan ik me zomaar voorstellen. Uh, ik Toch? ook. Dus ja. daarom zou ik het alleen al willen doen. Ook omdat het gewoon een mooi verhaal is en. Laat iedereen het maar weten. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, een stukje geschiedenis komt weer tot leven. Ja, ja. En uh, dat is mooi. Toch? Ja. Marina, ik vond het een. Waanzien... Ja, Het was, was een heel leuk verhaal uh, in ieder geval. Nou, ja, uh, het is het een, misschien nog terug te lezen op het telegram het was een betaalde uh, op... gisteren, Ja, Het gisteren, heel groot stuk. Ja, ja, ja. Uh, TV Noord-Holland komt met een heel groot stuk. <coughs> leuk, of, hoor. Met een groot stuk. Met een stuk. Ja. ja. Um, nou. Nou, nou, we goed. gaan het zien. Hartstikke en goed, Bedankt En we gaan ermee door, toch? Ja. Helemaal goed. <laughs> Helemaal goed. <laughs> okay. Bedankt, okay. Van, uh... Dank u wel. Regio Radio. Een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Oh hey. Kerstvakantie in de schuur is er voor alle leeftijden van alles te doen, maar wat? Samen met Suniva Matla gaan we kijken voor wie er wat te doen is en dan natuurlijk ook vooral wanneer. Dus ik hoop dat je pen en papier bij de hand hebt. Goedemorgen, Suniva. Goedemorgen. Het is een aardige ja. lijst. Ja, het is echt een enorme lijst. Um, uh, en het leuke is dat je ziet dat mensen nu eigenlijk sinds een week kaartjes aan het kopen zijn. Dus ik denk dat heel veel mensen eerst nog vol in de Sinterklaas-sferen zitten. En nu uh, zeker ouders, grootouders, uh, buren met kinderen denken. Oh ja, die kerstvakantie komt eraan. Dat is twee weken lang. Uh, en als je naar buiten kijkt, denk je, oh ja, dan wil je gewoon heel veel leuke... Uitjes ondernemen die ook wel binnen zijn. En uh, nou ja, dan zijn mensen van harte welkom in de schuur. Ja, hebben jullie een soort overkoepelend thema, Suniva? Nee, we hebben niet een thema. Um, als je naar onze website gaat, dat is schuur.nl slash kerst... dan zie je eigenlijk alles wat er te ondernemen is. Um, uh, maar er zijn vooral, het thema is eigenlijk gewoon fijne dingen te doen met kinderen uh, voor alle leeftijden. Um, dus ja, we want ik zag ja, dat, okay. dat Dikkie Dik 2 uit is gekomen... Ja, dat is toch heel leuk? Ja, dat is een film Ja, <laughs> ja die is vanaf. Uh, voor kinderen vanaf drie jaar. Um, en die speelt best veel in de vakantie. Uh, dat is ook een van de populaire uh, dingen die nu heel erg hard gaan de kaarten daarvoor. Um, ja, en dat is. Het is echt een wintersavontuur avontuur met sneeuwpret. En dat gaat over dat Dickie Dick een nieuwe buur krijgt. Um, ik heb zelf de film nog niet gezien. Maar ik denk dat dat de ultieme. Veel goed is uh, en ook een heerlijk uitje met je peuter of kleuter. Uh, ja, en een leuke kennismaking met de bioscoop op die leeftijd. Zorg je ja, er dan ja. ook voor dat de lichten niet helemaal uitgaan? Ja, dat is, dus, dat is vaak bij onze kinderfilms. Dus we hebben ook het programma Cinemini. Uh, dat is vanaf twee jaar zelfs, uh, dat is elke zondag, dus dat is denk ik nu bezig eigenlijk, uh, as we speak. Um, en dat is een beetje een laagdrempelige kennismaking. Je kunt je voorstellen, kinderen kijken natuurlijk al wel films zelfs thuis. Uh, maar naar een bioscoop gaan is toch best wel een uitje. Dat vinden kinderen ook wel spannend. Dus dan zorgen we eigenlijk wel dat het een beetje een laagdrempelige kennismaking is. Dus bij die Cinemini, dat is ook altijd. Um, uh, dat is een heel programma en dat, dat duurt ook niet zo lang. Dat, is, hè, dat zit je niet eh, anderhalf uur in de film, dat is vaak een stuk korter. Uh, en dan kan je gewoon lekker, het is ook niet helemaal vol. Um, uh, dus we verkopen niet alle stoelen in de zaal. Zodat je ook niet helemaal in een de bioscoop meteen zit. Dat is ook uh, overweldigend voor die kleintjes. Um, en dan kunnen ze dan ook zelf ook spelen. Dus dan kunnen ze zelf kijken hoe dat... Werkbeeld maken, met licht maken. Uh, ja, en dat is wel heel, echt heel leuk. Ja. ja, nou, de rest van het programma. Want ik, ik denk dat ik je volgorde helemaal in de war Kom op. Nee, dat maakt <laughs> helemaal niet uit. Vertel. <laughs> het begint eigenlijk. Uh, uh, uh, nou, ik heb zelf twee kleine kinderen, uh, of tenminste twee schoolgaande kinderen. Dus ik denk dat ouders die nu luisteren wel herkennen dat iedereen een week tegemoet gaat... met kerstdinees op school en uh, gekke kersttruien en uh, kerstspellen en noem maar op. Um, en wij gaan eigenlijk de hele vakantie, bouwen wij daarop voort. Um, uh, dus er zijn films en voorstellingen die je bij ons uh, bezoeken. Uh, maar daarnaast zijn er ook allerlei activiteiten te doen. Uh, dus er zijn workshops zodat kinderen uh, zelf mee, met dingen aan de slag kunnen gaan. Maar daarnaast kan je ook gewoon in ontspannen. Je kan een speurtocht doen, je kan komen knutselen. Uh, er is een soort minibioscoop, dus er is überhaupt veel te doen. Um, en we eindigen de vakantie zoals altijd met een disco. Die is ook gratis toegankelijk. Uh, en wat ik belangrijk vind om te vertellen is dat ons hele programma deze kerstvakantie uh, ook te bezoeken is met een Haarlem pas of met een Zandvoort pas. Uh, en dat betekent dat uh, alle films en voorstellingen dat een kaartje 1 euro kost uh, met je pas. Uh, dat geldt sowieso voor ons hele programma het hele jaar. Uh, maar ook als uh, mensen met een pas die dus wat minder te besteden hebben, uh, hopen we alsnog zo te kunnen verwelkomen. Ehm... Uh, Waar ik zelf heel erg naar uitkijk qua uh, voorstellingen... ...is de voorstelling uh, Hendrik 4, ongeschikt voor kinderen. Uh, dat is een voorstelling voor iedereen vanaf acht jaar. Die speelt uh, aan het begin van de vakantie. Uh, en dat is gewoon heel grappig, lekker tegen draad. Um, uh, uh, ja. Dus dat is iets waar ik zelf uh, met mijn kinderen heen ga... Uh, en qua film noem hij al Dikkie Dik. Uh, daar heb ik heel veel zin in. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook de dag van de korte film. En dat is 21 december. Dat is natuurlijk ook de... ...kortste dag van het jaar. En dan kunnen kinderen naar eigenlijk allerlei korte filmpjes gaan. En dat is natuurlijk heel leuk als je dat maar niet zo vaak hebt gezien om mee te maken. Omdat je dan heel veel verschillende soorten stijlen en genres ziet. Um, uh, vind ik altijd uitstekend om met een kind over in gesprek te gaan. Ook um, um, ja, wat ze hebben gezien, wat ze is opgevallen, wat anders is, wat hetzelfde is. Um, dus dat zijn twee dingen waar ik bijvoorbeeld het meest zelf naar uitkijk. Een heel programma weer. Ja, het is een heel programma. en je, Het is ook het is heel leuk, want sinds... Uh, ik denk een paar dagen geleden... is ons pand ook helemaal versierd... met allemaal mooie sterren voor de ramen. Uh, en we hebben natuurlijk... ons café ook... Uh, Aangepast, dus je kan ook uh, warme chocolademelk drinken. Dus je kunt je voorstellen... mijn ideale dag is dan lekker ochtends met de kinderen naar buiten... en daarna naar een mooie film of een voorstelling... en dan lekker opwarmen in het café... met uh, warme chocolademelk of uh, popcorn of appeltaart. Dus wat dat betreft uh, ben je goed bij ons onder de pannen, denk ik. Ja, nog even praktisch. Uh, goed mens, we hebben de schrijver uh, gesproken en hij speelt ook mee. Zijn daar nog kaartjes voor, voor de dinnershow... of is dat al helemaal uitverkocht? Bijna uitverkocht. Goed dat je het vraagt. Ja, want ben, hier zit ik heel erg over de kinderen te vertellen. Maar er is ook voor volwassenen natuurlijk van alles te doen. Uh, goed, mensen is daar één van. Dus dat is echt een theaterdiner. Uh, en wat fantastisch is dat je dineert. Uh, uh, en op je tafel speelt die voorstelling af. Uh, maar er zijn nog kaartjes voor. Is het een beetje ja, zoeken naar sorry. de data? Waar je nog kaartjes voor kan krijgen? Of kan je dat snel vinden? Ja, uit mijn hoofd is dat in ieder geval 29 december. Volgens mij in de middag. Dus dan kan je in de middag komen dineren. Uh, maar als je naar onze website gaat op de voorpagina... en je klikt op mensen, dan zie je welke data er nog zijn. Ze hebben bij okay. twee of drie dagen nog uh, kaartjes voor. Nou, dan hebben we dat ook aangestipt. Sineva, uh, <lacht> dank je wel. En ik wens je een hele fijne zondag. Yes, jullie ook. En uh, fijne kerstvakantie alvast. Van hetzelfde. Jorde, Sineva ja. Matla van De Schuur. Uh, meer informatie kan je natuurlijk terugvinden op hun website. Regio Radio. Informatie uit jouw regio elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. En daarin ook weer Marco de Mes. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. How is life? Life is good. Life is good. Het uh, zendtijd is voor jou, Marco. Hier komt hij aan. Eerlijk. Eerlijkheid is een manier om tot een bepaalde vorm van waarheid te komen. Sociaal gezien mond dit maar al te vaak uit in frictie. The noble art of making enemies. Als schrijver van fictie zit ik dagelijks zaken te verzinnen. Met enige kennis en een ongezonde dosis doorzettingsvermogen... creëer ik een schijnwereld van vriendschap, liefde en verraad. Vaak verraad van de dodelijke aard. Het nadeel van eerlijkheid is niet voor niets de titel van een van mijn boeken. In het dagelijks leven streef ik ernaar een eerlijk mens te zijn... Tot falen gedoemd, uiteraard. Ook als je het niet wilt, lig je heel wat af op een dag. Daar hoef ik me niet voor te schamen. Politici, reclamemeensen, televisiedominees, gebedsgenezers en influencers hebben er hun vak van gemaakt. Middenstanders vertellen hoeveel korting je krijgt, maar nooit hoeveel je te veel betaalt. Als ik op straat een bekende tegenkom die een larf heeft gebaard... kijk ik in de kinderwagen. Al is de baby lelijk als de nacht... dan vertel ik de trotse moeder niet... dat ze een gedrocht heeft voortgebracht. Koetsie, koetsie, koetsie, koe. Oh, gaan we naar me lachen, ja? In de kroeg ben ik mild voor idioten. Ze zijn veruit in de meerderheid... en er zitten erg sterke exemplaren tussen. Een goed... Een goed gesprek is meegenomen, al ben ik daar niet voor gekomen. Geestelijk vermoeid hang ik aan de bar. Een enkele keer stapt er iemand over mijn flexibele, milde grenzen. Moe? Ach man, wat jij doet is toch geen werken? Klinkt het met filijnarbeiders deden. Daarover ga ik met zo'n kerel niet discussiëren. Stoïcijns zal ik een fijntje zeggen... dat hij het schoolvoorbeeld is van het Dunning-Kruger-effect... Uiteraard zonder het hem uit te leggen. Dat zal hem leren. Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. When I was 17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 It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair And it came undone When I was twenty-one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 From the brim to the drakes, it poured sweet and clear, it was a very good year. Vandaag werd bekend dat na 35 jaar de organisatie achter de Miss Nederland verkiezing ermee stopt. Want, zo zegt de organisatie, het is niet meer van deze tijd. Sophie Alink, collega bij Haarlem 105, deed mee aan naar wat nu blijkt de laatste Miss Nederland verkiezing en schopte het tot de finale. Sophie, ben jij verrast door het nieuws? Um, nou, nee, niet per se, want ik weet het al wel een tijdje. Volgens mij hebben wij twee weken geleden ongeveer hier al... Uh... Een, uh, ...een korte bespreking over gehad met oud-finalisten. Uh, dus in die zin was het nu geen verrassing... ...en ik moet ook zeggen dat ik het wel daarvoor ook een klein beetje had zien aankomen. Uh, waarom had je het zien aankomen? Ik merk uh, zeker na 2023 toen uh, Ricky won... ...dat, dat was uh, de eerste transgender Miss Nederland... Uh, ...dat er zoveel haat kwam en ook nu weer toen Amber dit jaar won... Uh, een meisje met een tintje, zoals ze zelf ook zegt... Uh, was niet wit genoeg en was ze wel Nederlands. Er was, er was zoveel negativiteit, vooral in de media... dat ik dacht, hoe lang willen ze dit nog volhouden... en proberen hier iets van te maken als het zo slecht ontvangen wordt... door toch best wel een hele grote groep mensen. Ja, en wat vind, je, wat vind jij dus van het besluit? Zeg je, ja, ze hadden eigenlijk, als je het zo allemaal optelt... hadden ze geen andere keuze dan dit te doen? Zo best rigoureus, steken eruit... Nou, ik denk dat ze zeker een keuze hadden. Um, ik denk dat ze gewoon in dit geval ervoor gekozen hebben om het uh, nu te stoppen. Omdat ze het lang genoeg geprobeerd hebben. Ik denk dat het een best wel vooruitstrevende organisatie is. Die altijd geprobeerd heeft om toch iets heel positiefs ervan te maken. En uh, van het stigma af te komen wat rondom misverkiezingen hangt. En nu op een punt is gekomen dat ze dachten, ja, is dat een missie die nog past in deze tijd, moeten we het niet in een andere vorm gaan gieten. En dat is wat ze dus nu ook gaan doen. Want ze gaan een platform oprichten in plaats van de Mis-Nederland-verkiezing. Uh, wat, wat waarschijnlijk beter past bij de huidige tijdsgeest. Ja, want dat is, hè, je hebt het over het platform, dat gaan ze noemen, niet meer van deze tijd. En dat is ja. uh, gericht op het versterken en ondersteunen van jonge vrouwen. Uh, mm -hmm. Het is een hele andere ommezwaai dan wat het was. Maar is dit misschien de manier waarop we in ieder geval de sympathie naar de deelnemers behouden? Of naar mensen behouden? Ja, ik snap wel dat het zo overkomt. En ik, ik uh, heb ook begrepen dat er best wel wat negatieve berichten uit de hele misverkiezingenwereld zijn gekomen. Omdat ze zeggen, ja, het is echt 180 graden omgedraaid. Um, ik denk dat dat niet per se zo is. Ik denk dat het altijd een missie is geweest van Miss Nederland om vrouwen een platform te geven... en sterker te maken en uh, te helpen groeien en zichzelf te vinden... En in plaats van dat ze dat nu voor tien finalisten en uiteindelijk één winnares doen, willen ze dat soort ervan openbreken. Dat hele ja, Miss Nederland verhaal eraf halen, de kroon en de sjerp weghalen. En de missie die ze altijd gehad hebben, wel doorzetten op een andere manier, in een nieuw jasje. Maar het is volgens mij nog niet heel duidelijk dat dat is wat ze willen doen, want er komt best wel wat... Uh... Kritiek uit de hele misverkiezingenwereld in ieder geval. Ja, maar dat snap ik wel. Het is zo'n instituut, die hele Mis Nederlandse verkiezing, al sinds ik klein was, uh, ja, ik, ik keek het dan niet, want het is niet helemaal mijn interessegebied. Maar het is wel waar heel veel mensen. De media zit erop, men kijkt daarnaar. Um, hadden ze niet een andere toch nog? Verkiezing kunnen doen, maar op een andere manier het kunnen aanvliegen, denk jij? Of zeg je, ja, precies wat je zegt, het is al twee jaar achter elkaar hommelens. Ze beschermen ook gewoon de mensen. Of ja, de deelnemers. Nou, ik, denk, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat ze inderdaad hun deelnemers willen beschermen en de negativiteit die erbij kwam, gewoon echt niet meer leuk was. En het, ja, het moet allemaal ook gewoon wel uh, leuk blijven. Uh -huh. Maar ik denk echt dat ze het uh, geprobeerd hebben en hoe ver kan je gaan in het vernieuwen van een verkiezing voordat het gewoon geen verkiezing meer is. Uh, want het, het, ja, er wordt uiteindelijk toch altijd één iemand gekozen. Er is altijd eentje met het beste verhaal. Um, ja, dat, je gaat toch cherrypikken. En ik denk dat ze daar heel graag vanaf wilden. Ik denk dat ze een platform wilden waar iedereen zich gehoord voelt... in plaats van het meisje dat gekozen wordt als Miss Nederland... of de tien finalisten die uiteindelijk gekozen worden. Want er, er zijn zoveel aanmeldingen... en niet al die aanmeldingen worden gehoord en gezien... Uh, en dat, de bedoeling is volgens mij van het platform dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. En dan is het natuurlijk een heel ander concept met een hele andere naam. Um, ja. Denk je dat dit platform zonder de naam van Miss uh, Nederland, zonder kroontje, zonder sjerp, is, is uh, zal dat succesvol zijn of zal het een uh, stille dood sterven? Um, ik hoop het heel erg. Um, ik, uh, ik heb ook aangegeven bij de Miss Nederland organisatie dat ik daar best bij wil helpen. Um, ik geloof wel dat um, de wereld van platforms en communities best wel een hele verzadigde markt is. Uh, alles speelt zich online af en er zijn al zoveel communities. Um, ik hoop dat deze ja, community die ze willen opbouwen met deze organisatie iets gaat hebben wat ze uniek maakt. Waardoor mensen er toch naartoe willen komen. Ik geloof wel dat het kan, maar het is een project van de lange adem en ik hoop dat die lange adem er is. Sophie Alink, uh, oud-contestant uh, van de Miss Nederland Verkiezing... en natuurlijk een van mijn favoriete collega's. Heel erg bedankt voor je toelichting hierop. Graag gedaan, zijn uitzending. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Van bunker naar bunker. Ik heb wel eens wat verhaaltjes gelezen dat uh, personueel gezien was Zandvoort... die had de grootste NSB-aanhang. Klopt dat dan? Um, het klopt deels. Uh, in 1935, uh, daar refereren mensen meestal aan, was de, ja, de opkomst een kwart. Uh, en vergeleken met andere dorpen was het zo'n 7 Hier was het, geloof ik, zo'n uh, 28 In de toekomstige jeugd les in spinnen, weven en knopen... Een oud handwerk in ere hersteld. Alvorens tot het Noenmaal wordt overgegaan, even stilte. En dan smakelijk eten. Na het Noenmaal in looppas naar het strand, waar sportonderricht wordt gegeven. De groei van de nationale jeugdstorm maakt het noodzakelijk regelmatig deze kadercursussen te houden, opdat de toekomstige jeugdleidsters voor hun taak berekend zullen zijn. Nou, Zandvoort was eerst een, een vissersdorp en na 1881 uh, was er de treinverbinding, uh, de eerste treinverbinding van Amsterdam naar Haarlem, naar Zandvoort. En toen kwam uh, heel veel toerisme op gang. En toen hebben Amsterdamse uh, zaaklieden, waaronder ook heel veel Joodse zaaklieden... ...die uh, hebben hele mooie hotels gebouwd. Uh, en ook die watertoren. En, maar ja, daar kwam alleen de Rijk op af. En de, Zand, de autochtone Zandvoortse bevolking... ...die uh, kon alleen geld verdienen aan de strandexploitatie. Uh, dus de strandtenten en... Op een gegeven moment, het was crisis, niemand had wat te eten. Dus uh, de bewoners van, van Zandvoort, ja die, die, ja, die werden natuurlijk ook een beetje jaloers. En die keken dan uh, ja, naar al die rijken die in die mooie hotels zaten. En zo is dan eigenlijk een beetje die afgunst uh, ontstaan. En uh, de meest herkenbare groep waren de Joden. Dus... Daar werd eigenlijk de aandacht uh, op gevestigd. Dus ik denk dat daarom de, de NSB-opkomst uh, zo, zo groot was. Maar na de inval, je ziet hier... Uh, we kijken net naar de, de kabelbewaarders, heette dat zo? Kabelwachters. Kabelwachters. Ja, ja. ja ik, uh, ze zien er niet heel vrolijk uit. Uh, is eigenlijk de, het aantal NSB'ers in Zand wordt gedaald... naarmate de oorlog kwam en, en voorderde? Ja, kijk, als je al in 1939 kijkt, uh, het wordt het altijd 35, omdat dat het hoogste percentage is. En dat, dat is natuurlijk lekker voor, uh, voor koppen in de krant. Maar in 1939 uh, was het al zo'n 15,9 procent of zo. Dus... Uh, toen kregen mensen ook meer door van... Uh, wat de NSB, die hingen natuurlijk de ideologie aan van de Duitsers. En toen werd ook meer duidelijk, ook na de uh, Kristallnacht in 1938... dus dat uh, alle Joden eigenlijk werden verdreven uh, uit Duitsland. Uh, toen kreeg de NSB dus ook door van... Uh, oh, uh, gaan we hierop stemmen? Dus toen is het echt veel minder geworden. Oké, okay, dus eigenlijk het, het, het is waarheid...